Jelle Visser met het NOS-journaal. De Poolse vrouw van 22 die vrijdagnacht werd ontvoerd uit een huisje op een recreatiepark in Opmeer is terecht. Ze verkeert in goede gezondheid bij de politie in Duitsland, meldt de Nederlandse politie. Meer details geeft de politie niet. Volgens vrienden van de vrouw zijn de ontvoerders aangehouden. De politie denkt dat de ontvoering mogelijk te maken heeft met problemen in de relationele sfeer.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 In Japan zijn twee doden gevallen door de orkaan Hagibis die vandaag aan land kwam. Tachtig mensen raakten gewond en zeker negen anderen worden vermist. Het openbare leven ligt grotendeels stil. Hoe groot de schade is, is nog moeilijk te zeggen. In Tokio en omliggende regio's viel extreem veel regen met overstromingen tot gevolg. Bij acht stuwdammen werden mensen geëvacueerd. Op veel plaatsen waren ook modderlawines. 13 rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Bij tientallen anderen dreigt dat ook te gebeuren. Door het noodweer zitten honderdduizenden huishoudens in Japan zonder stroom. De circa 130 klimaatactivisten die in Amsterdam zijn aangehouden... hebben een boete gekregen van 380 euro per persoon. Ze werden opgepakt nadat ze urenlang een brug in het centrum hadden bezet. De betogers hoorden bij de groepering Extinction Rebellion... die al de hele week actie voeren in de hoofdstad...